Met een deel van wat Heineken doet in Rusland waren ze al gestopt, zegt re redacteur Lisa Schallenberg. Eerder in maart hadden ze al aangekondigd dat ze zouden stoppen met investeringen en de export, productie en verkoop van het Heinekenmerk in het land. Dus daar waren ze al mee gestopt, maar de verkoop en productie van andere merken, daar gingen ze nog wel mee door. Dat ging om Amstel, Afligem en een paar Russische merken. Maar dat stopt nu ook. Zeven brouwerijen gaan dicht, 1800 mensen die er werken krijgen tot eind dit jaar doorbetaald. In de fabrieken van Apple in China rollen voorlopig minder iPhones en AirPods van de band. Dat komt omdat er minder vraag is naar deze producten, schrijft een beursnieuwswebsite. Dat zou komen door de oorlog in Oekraïne en de opgelopen inflatie. Op de vliegbasis in Leeuwarden is net een militaire oefening begonnen. Er doen piloten uit verschillende Europese landen aan mee. Ze stijgen op vanuit Leeuwarden en vliegen dan vooral boven de Noordzee. De oefening duurt een kleine twee weken. Het was allemaal al gepland voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Volgens het ministerie van Defensie is er aan de oefening niets veranderd. Ja, hier zijn de coronaregels bijna allemaal verdwenen... maar in China wordt alles juist weer een stuk strenger. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen... gaat de grootste stad van het land, Shanghai, voor het eerst helemaal in lockdown... Eerder tijdens de pandemie ging de stad steeds maar deels op slot... omdat de economische belangen te groot waren. Maar nu gaat toch echt de hele stad in lockdown... en iedereen moet worden getest, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat een, een vrouw die ik vanmorgen sprak... die in het oosten van Shanghai woont, die werd wakker met het idee dat ze... ...uit quarantaine zou komen, want die had al een, een aantal dagen in quarantaine gezeten. Die was al vier keer negatief getest, maar die moet nu dan toch nog langer in quarantaine blijven tot 1 april... ...en nog een paar keer getest worden, omdat het uh, kennelijk niet genoeg was. In China worden veel minder coronagevallen gemeld dan in Nederland... ...maar het beleid in China is erop gericht de besmettingen zo laag mogelijk te houden. Het weer nog, later vanochtend laat de zon zich zien. Er staat maar weinig wind en het wordt vandaag 14 tot lokaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file voor de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam. Je hebt daar een tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Troosten. Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht, maar die het zij.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 Ijzeren hadden, die dus uh, het moest hebben van de servers. Ja. Uh, waar toch heel veel mensen voor op, op afkwamen. En dan is het, dat, dat, het typische zalbossen: het zijn eigenlijk allemaal vriendklanten. Dus niet zozeer het, het, het economisch komt er ook wel bij. Maar ja. het is uh, het, het leuke contact is het me, meest belangrijke.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 proberen zo informe informeel mogelijk te houden. Mm -hmm. Dus dat uh, is niet met heel veel. Te... Ja, we doen wel wat er hand gebeuren. Maar uh, dan zeg ik van, uh, ik wil gewoon lekker in de lijn van ons bedrijf hebben. Ja. Daardoor uh, doe ik het eigenlijk ook in de winkel. En dan dat ik zeg van nou, lekker informeel. Uh, niet al te moeilijk, uh, want dan word ik emotioneel zelf een beetje <laughs> aanbehalen. Ja, ja. En u had het net ook al een beetje over dat die sociale kant van stand dat gaat u dan waarschijnlijk ook wel erg missen. Wat gaat u zelf nu doen? Nou ja, ik heb de laatste jaren vooral natuurlijk geen tijd gehad voor de hobby's die ik toen al beheerde. Dat was onder andere biljarten en tennis. Ja, dat is op een gegeven moment een klein beetje op een te lage pitje gaat. En dat zijn toch dingen die ik het wel weer gaan oppakken natuurlijk.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 We gaan over naar een stukje muziek, muziek 1973 van James Blunt.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 En niet heel onbelangrijk, de Zandvoortse jeugd, het zwemmend redden bijbrengen... en zorgen dat ze zelf redzaam worden. en Dus zeker die laatste paar jaar ja. uh, uh, zien we natuurlijk dat uh, de druk wel toeneemt. Uh, we gaan steeds meer jaar rond. Er is het hele jaar wel wat te doen op het strand. Mm -hmm. Het materiaal uh, wordt steeds beter. Uh, uh, ook daar, uh, ik zou bijna zeggen, letterlijk van paard en wagen en een teentje... Uh, naar uh, uh, professionele vier keer vier voertuigen, waterscooters...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 Uh, Kees Winkel, die 72 jaar lid van de ZRB is uh, een uh, kort toestrekjaar. Wat zou je over hem uh, kunnen vertellen? Nou ja, de, de, de, ja, je had, denk ik twee namen door elkaar. Kees is onze, onze voorzitter, uh, dus, die, dus die is sowieso al. De... Oh, die ja, ik, inderdaad. Die is nog geen 72 jaar lid. Uh, uh, wie, wie er wel is, is uh, uh, mevrouw Lutik, Nell ja, ja. uh, en, en Nel is, is 72 jaar uh, lid als, uh, als jong meisje lid geworden.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 Ja, het verhaal van Godfried Bomans Daar is overigens afgelopen jaar in het Godfried Bomansjaar is er ook uh, online een heel uitgebreid artikel over geschenen. Er um, was een ballonvaarder en, en een beroemd auteur. Um, en die had bedacht dat hij uh, vanaf Schiphol uh, een ballontocht zou gaan maken. En die is uiteindelijk uh, aan de zuidkant van Zandvoort... Uh, in, uh, in zee gestort met zijn ballon. En uh, is daar, net als de, de, de ballonvaarder... Um,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 je mag eigenlijk nooit praten over mensen, maar oh, in dit geval kan dat wel. Ja. Of we hem helemaal echt gered hebben, is Gerard Joling. Een ah, nou. voor voor aantal luisteren zullen weten dat Gerard regelmatig in zalt te vinden is. Onder andere bij Havana, maar ook op het, op het Noordstrand. En, en, en jaren geleden met waterskiën...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 Heel enthousiast, ja. Hé, hey, en ja. Hartst, Hartstikke goed om dat te horen. In ieder geval nooit saai bij de Sandvoortse Rains Zeker niet, zeker niet. Dat, dat houden we natuurlijk in stand. De 100 jaar receptie vindt dus plaats op 9 juli. En morgen ja. doen jullie het officiële moment. En uh, nogmaals uh, veel plezier erbij. En alvast uh, gefeliciteerd met het uh, 100 jarige bestand. Ja, nou, da dank jullie wel. En we gaan elkaar vast dit jaar wel ergens op een of die momenten uh, tegenkomen. Helemaal goed, bedankt. Oké, okay, fijne dag. You. Dan gaan we nu naar een stukje muziek, Maroon Morris en Hozier met The Bones. We're in the home stretch of the high tide. We took a hard left, but we are all...